In de Chileense stad Concepcion zitten ongeveer 100 mensen vast onder het puin van een gebouw dat gisteren door de aardbeving is ingestort. De beving in Chili had een kracht van 8,8 op de schaal van Richter en heeft veel schade aangericht. Meer dan 300 mensen zijn om het leven gekomen. De zeer zware beving veroorzaakte ook een tsunami, maar verwoestingen op grote schaal zijn uitgebleven doordat de golven niet zo hoog waren. Intussen komt de hulpverlening op gang. Delen van het rampgebied zijn moeilijk bereikbaar doordat wegen en bruggen zijn ingestort.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 Would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears, and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how I need a little help from my friend. All I need is about that I have a little help from my friend. I say I'm gonna give Of the day. Are oh, you sad because you're on your own? I tell you, I don't be say it no more. I need a little help from my friend I'm Gonna get down and I'm.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 you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 ...en waar de stand natuurlijk nog 0-0 is. Bloemendaal wat een andere samenstelling speelt dan de laatste weken... ...dat betekent dat uh, zo'n weer erin komt... Uh, Niet die staat op links-buitenpositie... ...en dat uh, Sander de op rechts-buitenpositie speelt. En dan komt het een aantal bij Bloemendaal dus op vakantie zijn. En kijk, jongens, uh, die speelt dus uh, ja, als voorstopper zijn. Dus we gaan kijken hoe het gaat worden vandaag natuurlijk... ...hier bij uh, Velsen Noord tegen Bloemendaal. Komt een wel een Noord. normen. wordt echt gekocht door Sebastian Thomas. Sebastian Thomas... Uh, Kopt hem goed weg en dan komt hij wel terug en wel senior, En die komt. Eh, in de handen van, van de keepers van Bloeminal, Pieter Rijdsman. Dat betekent dat Bloemenal rustig kan omhouden vanuit achteruit. Kick homes heeft de bal voet. Gaat kijken waar hij eigen spelen. Plaats van Tim Jones, Tim Jones. Jim Jones, terug naar Kikkomers. Kikkomers van de buitenkant toe naar Sebastian Thomas. Sebastian Thomas, rustig die ballen z'n goed. ze dan goed richting Paul Jones. Kan daar eh, Tom weer bij komen. Tom weer die wordt onderuit gehad op de rand van het cirkel. En dat is een gevaarlijke positie. Dus dat betekent dat uh, Jones en Gijs uh, daarbij uh, kunnen komen om te gaan schieten. En we gaan kijken wie hem zal gaan trappen. Die aanval gaan we natuurlijk even meenemen. Het is hier 13e minuut. En uh, we gaan kijken, Jim Jones legt de bal klaar. te overleggen elkaar met, uh, met elkaar Gijs en, en, en uh, Tim. En we gaan even kijken wat het gaat worden. Scheid dus zegt, zegt: de bal daar moet liggen. Die gaat stappen nemen. Die gaat de muur terugzetten. Want de muur staat veel te dichtbij. Deze scheidsrechter Komt uit Amsterdam? Is resoluut resolutie? Is een beslissing van dit Mendel? En zegt gewoon tegen de muur: hup, naar achteren moet je. De keeper die zet hem in de muur goed. Die staat te kijken. En dan kan die vrije trap genomen gaan worden. Tim Jones of Gijs. Die gaat de trappen. Allebei staan te klaar om te gaan schieten. Het is uh, Tim Jones die schiet. In! Ja, het is 1-0. Het is 1-0 van Blomedaal. In het dertiende e minuut. Die bal die gaat aangeraakt in de verdediging van Welsenoord. En daarom maak je een. En een vreemde curve. En zo staat Bloemedaal hier na 13 minuten spelen op een 1-0 voorsprong.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 En haar tranen zijn te laag. Dan duikt u in zijn tas en ze weet ze gaat eraan. Hij heeft van ver genomen foto's waarop staat wat ze met Een meisje zit alleen op het terras en een jongen wil haar mee. Hij schrijft steeds op zijn krant een nieuwe zin en dan schudt ze.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 En die gaat uh, naast door. En dat betekent dat het vaak geweken is. Uh, voor uh, Pieter, natuurlijk, Pieter rijdt Maar dat betekent net wel dat het een goede aanval was van, van Bloemendaal. Die bal kwam op de linkerkant. Dat was Toon weer. Die zette hem goed voor. En de keeper kon hem net wegtikken voor de aanstormende Bloemendaalers. Maar die bal werd niet helemaal weggeslagen. Dan met bij Sander Boom. En Sander Beum, uh, die pakte hem ook goed op. En gooide er weer gelijk het strafgebied in. Daarna kwam er een, een, een, een schot van Tim Jonen. Die werd gekraakt. En dat betekent dat die aanval uh, niet doorging, natuurlijk. Waar Bloemendaal zijn bal bezit. Maar op het de linkerkant zelf. Hij right? die bal in zijn voeten. Plaats met Toon Beer. Kan hij de bal weer inhouden? Ja, kan hij het op de halen. Maar de verdediger van Nels Noord die moet hem terugplaatsen naar de keeper. En het is dan Joost Hopke die de bal opneemt. Joost en en Tim Jones. Tim Jones heeft de bal aan zijn voeten. Gaat kijken waar hij even spelen. Plaatsen dan niet richting Joost Hopke. Maar Joost Hopke moet het dan volgen. Doe die op! Het is dat! Ja! Yes! Het is 2-0. Het is 2-0. Het is, is Toonbeer die scoort hier. Het is Paul Jones die hem goed klaar legt. En dat is een verdiening-onsteken voor Bloemendaal. Hier in de 20e minuut. En staan ze op een 2-0 voorsprong in deze wedstrijd. Het is 25 minuten, moet ik zeggen. En dat betekent dat we al op een tweede voorsprong staat.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 1-2 kunnen zijn, want het was Marco Willemsen die voor open doel een kans kreeg. En hoe die miste, weten we allemaal niet. Maar hij lag bij die eerste paal en hij tikte hem, uh, tikt hem niet erin, hij tikte hem ervoor langs. En daardoor kon Pieter maar die bal nog uh, rustig oppakken. Maar het was een hachelijke situatie voor het doel bij, uh, bij Bloemendaal. Aan de andere kant, uh, Bloemendaal had ook een kansje, maar er komt weer aan wel van Noord aan de rechterkant. Maar er wordt afgevloten door de scheidsrechter wel duw in de rug uh, bij Jean Poelgeest. Net een hele goede actie aan de linkerkant verteld van uh, Toon Beren, de jongste broer, de jongere broer van Tim Beren. Dat was een schitterende actie. De linkerkant langs man. schitterend voor. En Paal jan die uh, tikte de bal tegenaan, maar net niet hard genoeg. En daardoor kreeg Van der Beum nog kans. Die kon er niet meer bij komen. Maar dat betekent wel dat Boemendaal uh, op dit moment uh, ja, goed in zijn spel zit. En laten we maar hopen dat het zo volgabel kan worden. Komt die bal van Sebastian Thomas. Sebastian Thomas. Plaatsen door naar Jeroen de Dikke. Jeroen de Dikke. Uh, pakt die bal aan. Komt dan tegen een voet aan van uh, Valsendoord. Uh, dat is uh, de nummer 11, uh, Robin Mooijen. Daardoor gaat die bal over de zeil heen Wat uh, bij de cornervlag. En dan is het Sebastian Thomas uh, die moet gaan gooien. Sebastian. Thomas gooit hem dan naar de, buik, de buik kan er die bij komen en dan laat ze rustig die bal achtergaan van hem, nee, Sebastian Thomas, uh, ja, die laat hem heel rustig achtergaan en uh, de nummer 9 van zelfs uh, van, uh, Noord, Daniel Oosterman, die gleed hem wel, maar Sebastian, die uh, stond erbij, die keken naar en daarna kan Pieter rustig die bal oppakken. Plaatsen we het even aan de rechterkant van het veld naar Sebastian Thomas. Sebastian Thomas gaat kijken waar hij heen kan spelen. Heeft die bal nog met voeten plaatsen naar midden naar kick Kikhommers. Uh, Vels Noord is nu met drie spitsen gaan spelen op dit moment. Omdat ze wissel toegepast hebben. Is Joe die de bal goed krijgt aan de linkerkant? Joe moet hem nu gaan plaatsen. Plaatsen dan richting Joe. Joe pakt die bal goed aan. Moet ze dan door gaan plaatsen naar Tim Beard? Nee, naar Toon Beard. Nee, heeft die bal nog steeds zijn voeten? Ga draaien. Ga draaien. Ga langs twee man. Langs twee man. Heeft die bal nog steeds zijn voeten? Moet het nu terug gaan liggen? Doet hij dan ook naar Jeroen de Dikker? Jeroen de Dikker. Eén keer naar de rechterkant toe naar Samandeuk. Samandeuk heeft die bal nog zijn voeten. Plaats hem dan door naar je routedikker. Die moet er hard achteraan holen. Pak die bal ook aan de rechterkant. Moet toch een actie gaan maken. Moet er steeds een actie maken. Plaats hem terug naar Sanderbeuk. Sanderbeuk kan er niet bij komen. Dat is natuurlijk gevaarlijk En dat betekent dat Sebastiaan Thomas moet opletten. Sebastiaan Thomas heeft die bal. Plaats hem dan goed uh, ertussen. En dat uh, betekent dat Velsen Noord even terug. Komt die bal van Velsen Noord. het is spel, maar het, het gaat dus echt doorgaan. Dan moet kickhommers net opletten. Kickhommers krijgt die bal uh, dan tegen zijn hand aan. En dat betekent een vrije trap voor... Uh,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 Maar dat betekent dat uh, Bloemendaal niet mag ingooien. En dat Noord hè, die bal mag ingooien. Goede redding hier van uh, Pieter uh, Rijksman. In de 40ste minuut. Dat kunnen we gewoon zeggen. Want die bal die werd in één keer doelgeschoten. Tussen allerlei balen door. En Pieter die zag hem nog net. En pikte die bal met zijn voeten weg. Maar dat betekent de 40 minuten minuut een ingooien voor, uh, voor uh, Velsenoord. Sky zegt waar die genomen moet worden. De nummer 5. Uh, Koen van der Kroft. Die gaat die bal gooien. Plaatsen dan aan de linkerkant van het veld. En die zal zo nog steeds een bal bezitten. Zanderbeum staat erbij. Die open die bal heel goed. En Sanderbeum plaatsen weg. En wordt een overtreding gemaakt door Zanderbeum. En dat is werken, dat kunnen we gewoon duidelijk zeggen. En dan is het uh, vrije trap voor Bloemendaal. Die zal Sebastian uh, Thomas uh, gaan nemen. Ga kijken waar hij heen kan spelen. Kees Niju is de trainer van Bloemendaal. Dat drukken uh, uh, gebaren. En uh, Sebastian Thomas zegt: Kom maar een beetje naar me toe. Kom maar naar me toe. Maar dat betekent dat die bal lang en diep gegeven zal gaan moeten worden. Komt die bal er ook. Richting Tim Jong. Tim Jong komt hem schitterend door naar de paal. Tim Jong heeft die bal in zijn voeten. Krijgt de man in zijn rug. En wordt dan neergelegd. Maar dat mag doorgaan met een En dat betekent nu een vrije trap voor, uh, voor uh, Bloemenal. Over de middenlijn, heen, aan de, de rechterkant. Het, veld. En het is, uh, het is er waarschijnlijk uh, Gijs die daarmee gaat bemoeien. Gijs-Jan Poelgeest gaat de, gaat de, Gijs Poel -Gijs gaat de naar de bal toe. En uh, Sander Teum staat er ook bij. Dus, uh, en dan gaan we kijken. Gijs-Jan Poelgeest -Gijs, uh, zal een indraaien gaan maken. Zo zien aan zijn bewegingen. Zal hij de bal uh, erin laten draaien. En dan uh, moet alles en naar die bal toe gaan komen. Gijs-Jan Poelgeest, -Gijs, ga trappen. Komt die bal er ook? Prachtig ingesneden. Elk Tintjom, die kan er niet bij komen. En dan moet het Jeroen Tambeer die bal oppakken. Doet dat dan ook heel goed. Stelt hem door naar zijn broertje. Nog een keer die bal aan zijn voeten. Moet het naar voren geven. Het ziet hem ook goed in. Maar is het is de boelman van Stansenoor die die bal weghaalt. En dat betekent dat we hier gevoelig hebben. 41 minuten. Met de stand natuurlijk op 2 tegen 0.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 van uh, Ivo Hoppen, dat echt op de lat uiteindelijk spat. Het was snoeihard. En dan komt het cent, de, 10 centimeter lager en dan zit hij er gewoon in. Maar dat lukte dus niet. Tot de 70ste minuut. Toen kwam er een, een, een, een aanval over de linkerkant van Zandvoort. Michel de Haan kreeg de bal aangespeeld. Uh, bij de cornervast ongeveer. Gaf de bal voor. En dan stond Hoppe, Ivo Hoppen, helemaal vrij. En kon de bal met een prachtig mooie boogbal over de keeper heen koppen. Uh, die had er nooit op gerekend. Die stond iets te ver voor zijn goal. En het leidde toen met 2-0. En dat, uh, dat is uh, natuurlijk een heel ongekende beelde... tegen zo'n sterke ploeg als HBOK. Um, HBOK deed wat terug. De, de, de, de verdediging van Zandvo werd wat nerveus. Uh, er werden wat, uh, wat, wat, wat uh, onvriendelijkheden ervoor. Uh, en op een gegeven moment... Uh, twee jongens van de Zandvoese verdediging... ik zal geen namen noemen... die liepen elkaar een klein beetje in de weg. En ze uh, van... Um,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 Waar heb ik dat staan? Haha, <laughs> daar komt hij aan. Tegen. Uh, ZCFC. ZCFC. Oh, het werd maar... me al ingesouffleurd, <laughs> maar ik was te laat, sorry. Haha. <laughs> Uh, ZCFC zei het nummer laatste van de competitie, uh, uh, 0 punten uit 13 wedstrijden, ja dat is natuurlijk helemaal niks. Maar Zandvoort die ging erop en erover, wint met 6-2 en doet goede zaken want staat nu op de derde plaats. Um, 1 wedstrijd minder gespeeld dan nummer 1 Overbos en nummer 2 WVHDW, maar slechts...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 Met 23 punten uit 15 wedstrijden. En daarboven weer Kennemeland. Dat overigens uh, verloor afgelopen uh, weekend van, uh, van datzelfde zop En dat is heel frappant. Want Kennemeland speelde thuis. Stond uh, op de vierde plaats. Maar die is nu gezakt naar de vijfde plaats. En daar staat Sanford dus uh, vier punten onder. Dus laat maar zeggen dat uh, is een goede middenmotor op het ogenblik geworden. Oké. Okay. Nou, dankjewel Joop van Es Het uh, regent hier uh, pijpbesteden. Ik neem aan dat je ook nergens meer heen gaat vanmiddag. Ja.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 Zenders op E-Radio. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Iedere zondag tot vijf uur.